Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachten in de zaak Peter R. de Vries horen deze week nog niet wat voor straf ze krijgen. Donderdag zouden we horen of de rechter vindt dat de twee mannen die verdacht worden van de moord op de Vries... schuldig zijn en hoe lang ze dan de gevangenis in moeten. Maar het onderzoek naar de moord werd heropend vanwege een nieuwe getuige... die iets zou weten over wie de opdracht gegeven heeft. Dat zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Deze nieuwe getuige is een pol. Hij zou dus deze verdachte linken aan de organisatie van Ridouan Taghi. Hij wordt beschermd omdat meewerken met de politie hem in levensgevaar zou kunnen brengen. De uitspraak wordt dus nu uitgesteld. Naar wanneer is nog niet bekend. De gemeente Beek in Limburg gaat geen onderzoek doen naar de rol van de gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeente zou toen huizen van Joodse inwoners gekocht hebben. De Joodse gemeenschap uit Limburg schrikt dat de gemeente hier geen onderzoek naar wil doen en wil in gesprek. Waarom er geen onderzoek gedaan wordt is niet bekend. En de EK-droom voor oranje kiepster Sari van Veen is voorbij. In de wedstrijd tegen Zweden liep ze een schouderblessure op. Ze komt daarom niet meer in actie op het EK en vliegt vandaag terug naar Nederland. Daphne van Domselaar neemt haar plekje over. Komende donderdag begint in de Achterhoek de Zwarte Cross. En het is een bijzondere editie dit keer. Er wordt afscheid genomen van festivaldirectrice Tante Riki. Zij is er al sinds de eerste editie in 1997 bij en is het boegbeeld van de Zwarte Cross. De Zwarte Cross is officieel... Is officieel. Geopend, bedankt, ga heen in vrede en vermenigvuldig u aan u. Tante Riki is 73 en zou twee jaar geleden al afscheid nemen... maar door corona ging het festival twee jaar niet door. De organisatie heeft iedereen dit jaar opgeroepen... om een kaart voor Tante Riki te schrijven. Het weer nog, het is bewolkt, maar de zon breekt steeds meer door. Het is 21 tot 25 graden. Morgen wordt het een stukje warmer... dan kan de temperatuur op sommige plekken de 30 aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB de N232 Amstelveen Haarlem staat voor de aansluiting met de N231 een file van 3 kilometer. De vertraging is daar ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Um, ik wil graag mijn auto verkopen. Ah oké, okay. ken je onze autoverkoopservice al? Ga naar anwb.nl slash autoverkopen, vul het online formulier in, krijg een gegarandeerde prijs en je auto is zo verkocht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Een uh, disco uh, klassieke, de Spinner, sorry. En uh, working my way back to you aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, Zandvoort, een hele goede middag en uh, leuk dat je luistert. Dit is de Zandvoortse Omroep. We doen het al ruim 31 jaar maken van uh, radio en tv. En uh, wij zijn niet dronken, Albert-Jan. Want heb je het gehoord over Tina Martin? Die stond uh, weer eens... Uh, <lacht> Helemaal stomdronken bij een, een, een van de bruiloftsfeesten op het podium vorig weekend. Oh, nou. het was weer eens raak met Tino. Kan, kan weer gebeuren. Kan gebeuren Want overdag gaat hij feesten? Hij denkt s'avonds: ja. oh ja, ik moet nog optreden voor 12.000 euro. <laughs> <laughs> nou ja, daar waren de bezoekers niet echt enthousiast over. U2, wat gaan we daar nu allemaal doen? Uh, nou, uiteraard, uh, veel uh, Zandvoortsnieuws in het kort. Uh, maar natuurlijk om half uh, vier de evenementenagenda. En we pakken wat highlights eruit. Uh, zo, zo kan u dit weekend uh, de, uh, een open huis in een bijentuin in Zandvoort gaan bekijken. En ja, bij Victor bij, hè? Victor mij. Bol. Ja, klopt. Dat is vandaag en morgen. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog... Uh, uh, uh, uh, ja, volgende week natuurlijk de Historic Grand Prix. Uh, met ook weer de, de, de parade van de historische Grand Prix als van ouds. Nou, ik... waar zijn wij dan, uh, Albert-Jan? <laughs> ja, dat zou je zeggen. Dat, dat zou als van ouds zijn. Want uh, toen, uh, die allereerste alle, alle, alle keer, mochten wij ook uh, meerijden. Ja, dat was een hele mooie ervaring. Dat was een mooie ervaring. Top. Maar daarna hebben ze het allemaal weer gelimiteerd. Alleen maar met auto's die... Uh, op het circuit dat weekend meerijden in de diverse klasses. Maar in ieder geval ook weer een prachtig evenement. Maar daarover meer rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Verder hebben we nog, natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Diverse uh, even, uh, ja, evenementen daar had ik het al over gehad. Uh, Pride at the Beach begint ook weer. Hè? Uh, uh, uh, dat komt ook weer richting Zandvoort. Uh, ja, ze zijn toch bezig om dat dan enigszins aan te passen, want uh, de, er schijnt toch een heleboel mensen daar de, de, de pokkenziekte van te krijgen. Heb ik uh, gelezen. Ja, dus, wel of niet. Dat ja. is uh, nog niet helemaal duidelijk. Nee, nu, voorzichtigheid is geboden om het zo maar eens te zeggen. Zeker. Denken. En uh, ja, wat verder ter tafel komt. Uiteraard uh, volgen we de, de tour de France. Uh, vandaag uh, met de achtste etappe van Dol naar Lausanne. Een totale afstand van 186,3 kilometer. En uh, dat, uh, die wordt uh, vandaag uh, verreden en ze hebben nog ruim 100 kilometer te gaan. En uh, uh, de koplopers en de gele trui, daar zitten uh, ongeveer twee minuten tussen. Dus dat stelt nog niet zoveel voor. Daar heeft Poky uh, geen ja, moeite mee nee, hoor. Maar ik denk dat, dat, al, dat de eerste plek al vergeven is uh, als alles uh, gewoon goed gaat. Maar goed, in ieder geval uh, de, de andere, de Jumbo-Visma, die zit op plek 2 en plek 3. Dus dat is best wel uh, spannend. Vanavond natuurlijk niet vergeten ook het EK Voetbal Nederland voor het eerst in actie tegen uh, Zweden. Om acht uur. Uh, hoe laat? Acht uur. Ach, acht uur, wat zei ik? Nee, niks, je zei ah. geen tijd. Ah, ik zei tijd, oké, okay, okay. acht uur. Goed, uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Wat we in vorig uur al, uh, Corazon Espinado, hebben we hier gewoon. Corazon. Baby, tú me el Manu, baby. Pero, mi amor, no hay een pedacito a cada nena Solo un pedacito Me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Een pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más mami Si desde el principio siempre tuve met ¿Cuál era el problema? Te gustate rodando por amas la Ah, yeah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obligado, para ti ya no hay. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartirme mi corazón. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. Al te digo goodbye, Muito obrigado para ti já não há mais uma vez. Hoje eu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema não não, que agora vai sobrar. Então que ok ok, <risos> um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. om een beetje een Ik ga het niet anders doen dan dat niet kan. Ik ga het niet anders doen dan De nieuwe single Corazon. En uh, ja, we gaan nog wel even door hoor met uh, de zonnige muziek. Want uh, de zomervakantie is nu echt uh, losgegaan. Eerst zwarte zaterdag. Ik heb er nog geen nieuws over gehoord. Maar het zal best wel druk zijn om meer op uh, Schiphol. Was er natuurlijk al chaos de afgelopen tijd. Maar goed, lekkere zonnige muziek vanmiddag. Zo zonnige plaat van uh, Inner Circle en uh, The Games People Play. We gaan het hebben over het uh, nieuwe parkeerbeleid. En jullie ingegaan uh, hier in Zandvoort? Ja. Volgens mij klopt het voor geen meter. Nou ja, de eerste reacties blijven ook niet uit. Nee hè? Maar daar komen ongetwijfeld nog meer bij. Maar dit, dit is uh, de eerste die mij opviel. Door het nieuwe Zandvoortse parkeerbeleid. dat vorige week vrijdag is ingevoerd. moeten ook gehandicapte personen in alle wijken betaald parkeren. Nu blijkt dat de parkeermeters te ver bij de gehandicapten parkeerplekken vandaan staan en online parkeerapps zijn lastig in gebruik. Daarnaast vinden deze zandvoorters het oneerlijk dat de parkeerkaart waar ze al voor betaald hebben niet meer geldig is in hun eigen dorp. Mensen met een gehandicapten parkeerkaart zijn slechts ter been en daarom in veel gevallen afhankelijk van, een auto, van de auto om zich te kunnen bewegen binnen het dorp. Voorheen konden ze met de kaart twee uur gratis parkeren, maar sinds 1 juli moeten zij ook tussen 10 uur ochtends en 10 uur avonds 3,50 euro per uur gaan betalen. Bijvoorbeeld Willy Meinema. Ik heb voor 150 euro die gehandicapte kaart gekocht, maar wat is er die nu nog waard, vraagt Willy Meinema zich af. De Zandvoortse vindt het belachelijk dat ze nu per uur moet betalen. Dat moet allemaal van een WHO-uitkering die gelijk staat aan een minimuminkomen. Alles wordt al steeds duurder en nu komt dit er ook nog bij verzucht ze. Vooral parkeren bij de supermarkt in de Oranjestraat is een doorn in het oog. Om bij die parkeermeter te komen moet je iets van 400 meter omhoog lopen. Dat gaat helemaal niet, aldus mijne maar verontwaardigd. Voor een gehandicapten parkeerkaart kom je namelijk alleen in aanmerking... als uit medisch onderzoek blijkt dat je niet meer dan 100 meter kunt gaan lopen. Dat werkt dus niet. Heel goed. Ook Atti van Diemen en haar man komen in de knel vanwege, een nieuw parkeer, vanwege het nieuwe parkeerbeleid. Mijn man heeft Alzheimer. Hij moet vaak naar de dokter en ik breng hem dan een aantal keren per week naar de opvang in Zuid. Voor die bezoeken zijn zij uh, en haar man afhankelijk van de auto. Je moet nu overal betalen om te parkeren, zegt ze. Je kunt nog wel op een gehandicapte parkeerplaats staan... maar je moet wel heel ver lopen naar de parkeermeter... De mensen die gebruik maken van de gehandicapten zijn volgens haar voornamelijk ouderen... die niet goed om kunnen gaan met de telefoon. En daarmee doelt Van Diepe op de parkeerapps... die gebruikt kunnen worden voor de, het betaald parkeren. Ik weet zelf ook niet goed hoe dat moet. Ik heb altijd geparkeerd met mijn gehandicapten parkeerkaart. Daar komt nog bij dat de apps volgens buurbewoner Willy Mijnema... niet altijd goed werken. Zo zouden de straatnamen in de apps soms niet kloppen... De reactie van de gemeente Zandvoort. Met de invoer van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort is ook besloten tot de invoering van een digitaal systeem op kenteken. Een gehandicapte parkeerkaart staat uh, niet op kenteken. Daarom is het nodig dat de kentekens van houders bekend zijn. Dit heeft onder andere te maken met de handhaving. Wat gebeurt, wat gebeurt op kenteken? Bewoners van Zandvoort kunnen hiervoor een parkeervergunning op kenteken aanvragen. Zo hoeven zij zich niet aan te melden bij een parkeerpaal of via een parkeerapp maar kunnen zij overal in hun vergunningsgebied parkeren. Ook houders van een gehandicaptenkaart kunnen als zij in Zandvoort wonen een vergunning aanvragen op hun kenteken. In veel gevallen is deze eerste vergunning gratis, tenzij men met een parkeerplek op eigen terrein heeft. Bezoekers die in Zandvoort willen parkeren kopen nu een parkeerkaartje dat gekoppeld is aan hun kenteken. Dit geldt voor de algemene gehandicapten parkeerplaatsen. Dit geldt dus ook voor de algemene gehandicapte parkeerplaatsen. Hiervoor gelden de reguliere tarieven. Veel mensen beschikken al over parkeerapps waarmee zij een kaartje kunnen kopen zonder naar een parkeermeter te lopen. Hier is rekening mee gehouden in de hoeveelheid en de plaatsing van de parkeermeters. Als gemeente zetten wij ons ervoor in om zoveel mogelijk te wijzen naar de mogelijkheden van app parkeren. En het gemak hiervan te onderschrijven. Hiervoor bieden wij ondersteuning, bijvoorbeeld via instructiefilmpjes en persoonlijke assistentie. In oktober staat, en dan komt hij een evaluatie van het parkeerbeleid gepland. Hierin wordt onder meer de kwestie van invaliden parkeerplaatsen meegenomen. Dit is dus de eerste in de rij. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat aflopen, Albert-Jan. Ik heb er zelf ook ervaring mee dat het uh, heel stroef uh, loopt op uh, sommige gebieden, zo, zo maar even zeggen. En ik woon zelf uh, op de Verlendeweg. Daar uh, zie je helemaal nergens dat je, zeg maar, uh, de, uh, betaald parkeer is. Of iets ja. dergelijks. Dat staat niet aangegeven. Er staat geen uh, zonenummer op een uh, paal. Er staat geen... Parkeerautomaat uh, uh, uh, op, uh, op de Verlenerweg. Dus ja, die mensen die naar het strand gaan... die denken van nou, we mogen hier uh, gratis parkeren. Ja, één spandoek uh, als je zo voor binnen rijdt... Let op, betaald parkeren en dan moet de spandoek wel goed leesbaar zijn. Dus, uh... Ja, maar, maar in heel veel straten staat nog niet eens zo'n ding. Nee, dat is heel veel niet. Dus wel invoeren, maar nog niet het huiswerk afhebben. Nee, nou, ik moest gisteren gebruik maken van de bezoekersregeling. Dus ik denk, nou lekker. Ik heb 500 uur op mijn app, app geïnstalleerd op ja. de telefoon. Dus ik ga heel braaf naar de app toe en ik log in en ik geef dat, dat kenteken in... Wat, wat, wat op dat moment voor mijn deur stond ja. op de Van Lennepweg. En ja, huidig saldo, 500 euro. Ik denk, nou, dat is, dat is mooi, hè? dus dan gaan we beginnen. Kenteken ingevoerd. En toen kreeg ik, u heeft onvoldoende geld saldo om de ingevoerde eindtijd te behalen. U heeft onvoldoende tijdsaldo voor een minimumsessie van vijf minuten. Stond er ook nog bij. Ik denk, nou ja, ik snap er helemaal niks van. Dus ik ga op zoek naar een uh, telefoonnummer. Uiteindelijk gevonden van... Uh parkeerservice, een 033 nummer, dus uh, ik dat uh, nummer gebeld en dan kreeg ik een meisje ja, u moet wel natuurlijk gewoon het is helemaal niet gratis, ja, was ik nog gewend, hè, he, dat het gratis was ja. toen denk ik, oh ja, het is 30 cent per minuut, natuurlijk maar ja, hoe die betaling gaat, uh, dat wist ik uh, niet uh, precies maar uh, de app moest uh, eerst uh, opgewaardeerd worden met een uh, bepaald bedrag via iDeal ja. en uh, dat moest ik uh, dus uh, nog doen, dus dat ging ik doen en uh, heb ik er uh, saldo op gezet. Ondertussen stond die auto gewoon uh, voor de deur natuurlijk. En uh, nou, ja, toen had ik saldo ingevoerd. En toen wilde ik weer terug naar de app om uh, zeg maar, de sessie uh, aan te melden. En toen zei hij van ja, u kan niet meer inloggen... want uh, u heeft al uh, ingelogd uh, op de app... en u moet uh, minimaal 15 minuten wachten... voordat u weer uh, de ja. app in uh, kan. Dus ik na 15 minuten weer, uh, weer uh, de app in... Er stond nog steeds mijn saldo op 0 uh, uh, euro uh, op dat moment. Dus kon ik weer niet uh, inloggen. Ik dacht: ik Krijg nou wat? Dus <lacht> ik dacht: Nou, weet je wat? Ik, ik ga de app weer uit en ik ga het nog een keer proberen. En toen kreeg ik weer een bericht: van, uh, ja, U moet 15 minuten wachten voordat u de app weer uh, in kan. Dus uh, op een gegeven moment uh, is uh, die auto al weggereden. We waren al uh, anderhalf uur verder ongeveer. En uh, toen later op de dag heb ik het geprobeerd. En uh, toen stond het saldo erop. En toen kon ik eindelijk een uh, sessie uh, aanmelden. Nou ja, dat is in ieder geval mijn ervaring. Heb je toen, uh... toen die eigenaar met het kenteken gebeld? Van, je kan nou weer terugkomen. Want je kan het nou wel, wel betaald Nou ja, ik hoop uh, dat ze geen uh, bekeuring gaan krijgen. Want die auto nee, die kon ik gewoon niet aanmelden. Nu begrijp ik ook dat de handhavers te, terug, terughoudend zijn... met het uitschrijven van, van bonnen. Want dat kunnen ze niet. Want die palen staan er nog niet. Nee, uit. inderdaad. Dus, nou. Uh, nou, mo mo nou, mooi verhaal. Wordt vervolgd. Ja, pre nou precies, zal <laughs> ik dan. Wordt vervolgd het uh, parkeren in Stanford. Uh, positieve en negatieve dingen. En uh, ja, de negatieve dingen, ja, die zijn er toch echt wel. Dat hoorden we net uh, in het verhaal. Dus, uh, evaluatie daarvan uh, zou absoluut geen kwaad kunnen. Dat krijgen wij in uh, oktober. Zo melden de gemeente inderdaad uh, over uh, dit parkeerbeleid. Hmm?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 Parce que tu crois, je sais ça paraît bizarre. Non c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard, pourquoi tu t'en vas C'était la dernière fois, c'était juste un coup d'un soir, ça comptait pas. De toute façon, chèque au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, mon amour. Oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, pour toujours.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 C'est qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi, ce qu'il a de plus que moi, dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi, ce qu'il a de plus. Onze zuidenburen Stroumaij maakt hele muzie mooie muziek, waaronder ook deze single Mon Amour. Inderdaad, zijn nieuwe single en het gaat ze zeker weer een groot hit worden. Summervakantie begonnen ook op de Sandvossen Radio. Dus uh, summertime, laat het uh, maar komen.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 This is sort of a buzz But back then I didn't really know what it was But now I see what happened It's the way that people respond To summer madness The weather is hot and girls are dressing less And checking out the fellas to tell them who's best Riding around in your Jeep or your Benzos Or in your Nissan sitting on Lorenzos Back in Philly we be out in the park A place called the Plateau is where everybody goes. Guys out hunting and girls doing likewise Honking at the honey in front of you with the light eyes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 Heel terecht DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. En de uh, Summertime uiteraard met uh, Will Smit. Uh, die uh, zorgde ervoor uh, inderdaad uh, deze Summertime-hit uh, uh, in de top 100. Nou, het is half vier geweest. We gaan eens even kijken wat we uh, deze zomer in Zandvoort kunnen doen. Uh, ja, zeker. Allereerst even, gaan we even naar het uh, circuitpark Zandvoort. Want dit weekend uh, wordt daar... Uh... Gereden en gestreden in de DNRT-klasse. Dat is een uh, laagdrempelige klasse voor uh, uh, aspirant-racers, ja, uiteraard wel met li licentie. Maar in ieder geval met, uh, ja, met een kleiner budget dan uh, de grote jongens, om het zo maar eens te zeggen. Maar desalniettemin een hartstikke leuk evenement om, uh, om te gaan bekijken. Mocht u in Zandvoort uh, dit weekend uh, verblijven. En van uh, autosport houden. En zeker even een kijkje willen nemen op het circuit met een prachtige bochten. Dan uh, bent u natuurlijk dit weekend van harte welkom tijdens de dnrt de Nederlandse uh, uh, racing team, om het zo maar te zeggen. Daar staat, dat klopt niet helemaal, maar het komt in ieder geval in de richting. Maar in ieder geval, leuk, leuk race spektakel op het circuit vandaag en morgen. Wat hij ook kan doen is de Nederlandse bijenhouder bijenhoudersvereniging... organiseert voor de elfde keer het grootste imkerevenement uh, imker, uh, van ons land. De Landelijke Open Imkerdagen. Dit weekend uh, is het zo verhoudende imkers op tal van locaties... verspreid door het hele land open huis. Zo ook in Zandvoort. Bent u van harte welkom dit weekend bij de bijentuin aan de Zandvoortslaan 142. Victor Bol vertelt je graag alles over zijn bijentuin met tien bijenvolken, cq kasten. Ook is er een promotiestand stand, stand met winkel- en bijenproducten aanwezig. De Bijentuin is vandaag en morgen te bezoeken tussen 10 en 4 uur s middags. De entree is gratis. Leuk uh, initiatief van de Bijenhoudersvereniging en ook van Victor Bal om het uh, open huis te houden. Vandaag en morgen tussen 10 en 4 uur uh, aan de Zandvoortse Laan 142. En dat is uh, bij de rotonde bij het uh, Pannenkoekenhuis? Ja, klopt. Uh, dat ook nog even tussendoor. De organisatoren, zoals gezegd, van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix... Organ, organiseren op 11 en 12 juli twee informatieavonden voor bewoners en ondernemers. U kunt als inwoner of ondernemer langskomen in paviljoen Brut. Strandafgang bijna nummer 20 om vragen te stellen... en te luisteren naar de centrale presentatie. Op beide dagen zijn alle geïnteresseerden tussen 5 uur en 10 uur... van harte welkom in de nieuwe strandpaviljoen Brut in Zandvoort... Als dat, niet lukt, eh, als dat niet lukt, het niet om even langs te komen... dan is het goed om te weten dat er al veel vragen zijn beantwoord... op www.f1vraag.nl. www.f1vraag.nl En sowieso ontvangt u in augustus een brief... met alle informatie die relevant is voor uw wijk of gebied. De, zoals gezegd, de formule Heineken-Dutch Grand Prix vindt het jaar plaats op 2, 3 en 4 september. Maar eerst de uh, informatieavonden op 11 en 12 juli in Strand Paviljoen Brut van uh, 5 tot 10 uur. Dan gaan we uh, langzaam maar zeker uh, weer naar de vrijdag toe en dan uh, weten veel mensen het al. Uiteraard de Ibiza-markt is er weer op uh, 15 juli op het Badhuisplein en dat begint om 12 uur en het duurt tot 6 uur die middag. Het is een markt geïnspireerd op de markten van Ibiza. Een hippiegevoel, en een markt waar circa 7, 70 moderne hippies, originele hippie en bohemien producten aanbieden. Nou, gezien het weerbericht wordt het prachtig weer en gaat natuurlijk deze Ibiza-markt dan zeker uh, uh, veel, uh, ja, een extra glans geven met het mooie weer. Aanstaande vrijdag, op 15 juli tussen 12 en 6 uur. Gaan we naar de, ook de vrijdag. Begint de Historic Grand Prix. Vele liefhebbers bekend in binnen- en buitenland. Een driedaagse uh, race-evenement op het circuit. En uh, net als in de voorgaande jaren heeft Zandvoort... een speciaal plekje in het hart van de wereldautosportbond FIA. Want het circuit in de duinen is de, die komende drie dagen... Uh, voor de vierde keer de, op rij het decor van de FIA Historic Formula 3 European Cup op de eenmalige wedstrijd om de eer en de beste coureur van Europa... en de f 3 van degen, vanaf 1971. Maar daarnaast is er veel en veel meer te zien. Zo ook, zo, zoals ik al eerder vermeldde in het programma... de parade komt die dag ook weer, die zaterdag... weer in het centrum van het dorp. De afgelopen twee jaar is het evenement... ondanks coronabeperkingen weliswaar in uitgeklede vorm... en zonder publiek doorgegaan. Maar de traditionele parade van de historische racewagens door het dorp kwamen beide keren te vervallen. De historic Grand Prix parade vertrekt zaterdagavond uh, aanstaande om 8 uur vanaf het circuit richting het centrum. De route is gelijk aan voorgaande jaren. Dus uh, over de Van Alvenstraat, Van Spijkstraat, Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjestraat, Halterstraat, Zeestraat... en weer een rondje via de Engelbertstraat waarna de auto's op het Kerkplein, Kerkstraat en in de Haltestraat worden geparkeerd... En vanaf ongeveer half tien rijden de deelnemende racewagens weer terug naar het circuit. Zoals gezegd, de Historic Grand Prix vindt dus plaats op 15, 16 en 17 juli. Meer informatie kunt u vinden op www.historicgrandprix.nl www.historicgrandprix.nl En als u dan naar die parade hebt gekeken, dan is er natuurlijk ook uh, weer live muziek. Uh, op diverse locaties in het centrum uh, onder het motto muziekfestival Zandvoort zaterdagavond aanstaande. Uh, dus volgende week zaterdag muziekfestival ook tijdens het prachtig historische Grand Prix weekend. Met live muziek op diverse plekken. Dus dat wordt weer een gezellige avond in het centrum van Zandvoort. En tot slot hebben we ook nog het open atelier Corbani op zondag 17 juli 2022. Van 3 uur tot 6 uur op die zondag. En u bent van harte welkom voor, voor bubbeltjes en bites in haar artstudio. Vele nieuwe en originele schilderijen. Prints en uh, uh, gifts en sculptures in the garden. Dat allemaal bij de open atelier Corbani uh, van Spijkstraat 104... al hier in Zandvoort aan Zee. Voor meer informatie ga naar www.corbani.com. Www Zondag 17 juli van 3 tot 6 uur. En voor, uh, voor het mu Standvoorts Museum ook de nodige evenementen. Ik ga daarvoor even naar de website van het Museum www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Tot Zo zo, zo Albert-Jan. En de B pas op 17 juli hè. En heb ik nog een dag. Zit je één je weekje, ja. <laughs> zit je een weekje ja. verder. En zeven minuten verder op de, op de radio. De evenementenagenda uiteraard uh, ook te volgen op uh, internet. En uh, op onze eigen ZFMF. Uh, mocht je die nog niet hebben... Dan kan je hem gratis downloaden in de Play Store of in de App Store. Is hij voor jou beschikbaar. Nou, we hadden het in het vorige uur al beloofd. Dit weekend een heel mooi jazzfestival. We hebben het over Noordzee Jazz in Rotterdam. In Ahoy in Rotterdam. En gisteren is dat festival geopend. Met onder meer de opening gedaan door John Legend. Uiteraard bekend van diverse grote hits. Maar één dame die ook dit weekend optreedt daar in Rotterdam. Die plaat rijden wij altijd bij de Sanfordse Radio en geheel terecht. Want dat is een hele lekkere single en we gaan gewoon luisteren naar de live versie. Hier is Erika Badu en Tyrone. Ja. right? of your shit you don't ever buy me nothing see every time you come around you got to bring Jim James, Paul and Tyrone see what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 en vive la France et la Corrèze Tout, tout dit par des chansons Moi mon gars, je ne veux pas changer d'histoire Je ne veux rien changer du tout Je ne rien de rien dans les mémoires Mais je m'en fous Regga-dee, oh, regga-dee, oh. regga-dee, gangga Regga-dee, regga-dee, gangga Regga-dee, regga-dee, regga Oui, je m'en fous Il épousa un jour de gloire Faux-sli-faux Demoiselle nommée Victoire Trop, c'est trop Elle était fille de l'échionnaire D'ailleurs, elle sentait bon yeah. Devant le maire La belle n'a pas dit non. Elle était fière D'être la moitié d'un con Allez Un petit coup de marseillaise ouais, Un petit bout de la Fille ah, Vive l'amour à la française Et vive Paul et ses falaises fini par des les À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire, je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae reggae reggae reggae Reggae reggae reggae reggae, reggae. reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Ah, Oui, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faux ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Faux c'est faux.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 Ja, dus zomaar op je radio vandaag. Uh, met onder meer deze lekkere single. Ook uh, omdat de Tour de France natuurlijk uh, weer begonnen is. Michel Huguen op de Zandvoortse radio. Nou, het is weer uh, hongballen uh, in uh, Haarlem-Albert-Jan. Uh, het is weer losgebarst. Ge geweldig. Ik bedoel, voordat ik er ook even een item van gemaakt heb. was vroeger altijd een heel, uh, heel groot uh, evenement. Spectakel was het elke keer. Een gigantisch groot uh, de Haarlem-hongbalweken. Met uh, Mart Smeets er ook bij trouwens. Smeets, en voor ons was er altijd... Uh, Joop van Nest, was er altijd uh, vrij uh, actief uh, bij uh, betrokken. En Willem van Denst ook. En Willem ook. van Denst ook. Ja. Maar goed, de 30ste editie van de Honkbalweek Haarlem staat... Uh, uh, die stond uh, gisteren weer op het punt van beginnen. Hij is gisteren dus weer begonnen. Het tweejaarlijkse toernooi ging in 2020 niet door vanwege corona. Ik verwacht dat het een publiek er reuze veel zin in heeft. En dat zien wij terug in de kaartenverkopen. Het is toch vier jaar geleden dat dit unieke evenement... ...heeft plaatsgevonden in Haarlem, al dus Maud Tromp van de organisatie. Het toernooi begon gisteren om half vier met de wedstrijd tussen Japan en Curaçao... ...en om half acht stond de wedstrijd tussen Nederland en Italië op het programma. Eindstand van die wedstrijd was 2-1 in het voordeel van Nederland. Alle wedstrijden worden zoals traditioneel de bedoeling is... verspeeld in het Pim -Mulier Stadion in Haarlem. En de kaartverkoop verloopt zo erg goed... En uh, ze zei al dat op 9 juli was, voor 9 juli was het al helemaal uitverkocht. Al dus uh, Mout tromp van de organisatie. Uh, onze collega's van NH vroegen een korte uh, toelichting aan Mout. Kaartverkoop uh, verloopt heel goed. Uh, er zijn, uh, ik meen dat 9 juli al helemaal is uitverkocht. En op andere dagen is de hoofdtribune al helemaal uitverkocht. Ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit uh, in dit stadium uh, al gezien. maakt wel een verschil dat er nu natuurlijk veel online gekocht wordt. Dus uh, vroeger had je nog die ellenlange rijen voor de kassa staan. Dat is nu niet meer. Dus we hebben ook een beetje beter zicht in uh, het aantal kaarten wat uh, ja, wat Verkocht is. Ja. En zoals het net, uh, uh, zo is we net inderdaad. Zo zij meldt. Uh, de organisatie. Uh, inderdaad uh, voor de microfoon uh, bij uh, NH Nieuws. Uh, de Haarlemse Hongbolweek weer begonnen. en de kaartverkoop. Uh, die loopt uh, heel goed uh, voor het uh, evenement. Het is echt een geweldig evenement. om uh, ook uh, mee te beleven. Allemaal hier uh, vlakbij. vlakbij uh, in, uh, in Haarlem. Aan de randweg. het uh, Piemelier Stadion. Dan, uh, daar vindt het. Uh, de Harlem Song, wel week na twee jaar afwezigheid, gelukkig weer uh, plaats. in. Uh, mocht er niet zo zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op de Zandvoortse Radio. Let's start it. My dreams are broken hard. yet I want you, baby. will never be the same, cause you played those sitting games, and yet I want you, girl.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 Just saying it, cause you played those in the game, then yeah, I want you, Girl. They say we were an item, my thoughts I try and hide them, but I need you. Joris juist een uh, korte reportage dat uh, gisteren de Haarlemse Honkbalweek uh, weer is begonnen... in het primulierstadion uh, bij de Randweg uh, in, uh, in Haarlem. En uh, ja, ik was er gisteren nog even tussen. Uh, het was uh, enorm gezellig en uh, druk... met uh, heel veel honkballers die uiteraard daar uh, aanwezig waren... en uh, gingen uh, spelen voor uh, inderdaad uh, de grote prijs, hè, de grote beker uh, zullen we maar zeggen... Om een beetje in de sfeer te komen van de Haarlemse Hondbouwweek, de HAW, eh, draaide we eh, Volley, Jack, Master, Funk en Love Can Turn Around. I like life, but I just sold house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers, you could be casually dating, damn it's all changing. So fast, I see a love in a sea. always hold me down. Well, I've been the breaker in Ja, dat klinkt toch een beetje als uh, Belle Peres, uh, de Belgische zangeres uit, uh, inderdaad, uh, België natuurlijk. Uh, je hoorde inderdaad uh, de single van uh, Camilla Cabello en uh, Bam Bam uit uh, de hitparades van dit moment. Wij gaan alweer op naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur, daarna zijn we er nog één uh, uur lang. En ik had het over uh, Belle Peres, zag haar vanmorgen nog op tv trouwens. En uh, het is allemaal uh, begonnen heel veel jaren geleden en... Uh, haar uh, oude single, waar het mee begonnen is, heeft ze in een nieuw jasje laten steken. En die is weer uh, uitgekomen in de hipparades. Maar wij gaan gewoon uh, de oude versie draaien van uh, Enamorada. Hier is Bella Perez. Los días van pasando sin ti a mi lado. Olvidando recuerdos de pasado. Final fue todo una desilusión. Aunque te tengo lejos, siento tu aroma. Volverás a mí, mantengo la esperanza. Zo deseo de téle te moesten A tu lado, estampa, Dime qué debo hacer para convencerte Olvidemos el ayer, comencemos otra vez Una sensación que siento no puedo explicar Esta nueva vida quiero empezar Sin tocarme sin hablarme qué me hace sentir Tu mirada, tus caricias no puedo resistir Solo Wat is het belly?